Het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen blijft groeien. Op dit moment staan er bijna 5800 Nederlandse studenten ingeschreven. Daarmee is hun aantal in 10 jaar ruim verdubbeld. Aan collegegeld is een student in België ongeveer 1200 euro minder kwijt. Nog afgezien van de langstudeerboete in Nederland. Geneeskunde en tandheelkunde in Vlaanderen zijn al langer in trek. Maar ook andere studierichtingen krijgen nu veel meer aanmeldingen uit Nederland. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië hebben 964 Ferraris een wereldrecord gebroken. Nooit eerder waren er zoveel Ferraris op één plek verzameld. Op het ruim vijf kilometer lange circuit reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1 rijder Felipe Massa. Het weer veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Alleen in het zuidoosten blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het. M Hier is bij de ANWB. Er staan 25 files bij elkaar, 110 kilometer. Ik noem de files vanaf 4 kilometer. Lengte A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en Eembrugge 5. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere buiten West en Knoopend Muidenberg 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Haarlem-Zuid 9 na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Gouwen en, en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden 4. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, de zon schijnt en iedereen geniet op het gasthuisplein uiteraard van de grote rommelmarkt die daar aanwezig is. En CFM Sanford is er de hele middag bij. Je hoort en Fame zo even na twee uur. Voor Sanford en de regio. En dat betekent dat het weer tijd is voor Sanford op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Eh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, je zei het al, van een zonovergoten gasthuisplein en waar de verkoop aan de gang is en waar het gewoon gezellig druk is. En met dit weer is het gewoon een feestje. Ja, luisteraars, wat gaan we vandaag allemaal doen in de komende drie uur live vanaf het Gasthuisplein? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda, Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort. En wellicht dat er een evenement is waarvan u zegt, hé, hey, daar wil ik heen. Dan kan u dat vast even opschrijven. Uiteraard rond de klok van half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht. En dat krijgt voorgeschoteld door onze collega Lex van der Hoorn. En uh, ik heb zijn 06-nummer erachter gezet uh, om hem te bellen om half uh, drie. Maar wie weet komt hij langs. Ik weet het niet. Ik heb geen idee moet ik eerlijk ik zeggen. Ik denk als, hij, als Lex zegt van het wordt zonnig, dan heb je dus de kans dat hij in de studio komt. Maar als hij zegt volop zon dan weet je zeker dat hij op strand zit. Maar goed, we wachten af. We zijn in blijde verwachting van Lex van der Hoorn uh, met het enige echte Zandvoortse weerbericht om half drie. Ja, hij zei eerst Wolkenvelden en in de middag verder op Klarend, Dus ja, ja. Nou, nou, misschien is hij op straat. Een twijfelgevalletje. We, maar we blijven hopen dat hij in persoon langskomt. Het is hier wel gezellig hoor Lex. Goed, uh, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En rond de klok uh, van kwart voor vijf voor de liefhebbers het gedicht van de week. En het staat helemaal in het teken van vader. Het is erg gevoelig, heel mooi gedicht. Verder gaan we be, rond de klok van kwart over twee praten met de organisator van deze kofferbakverkoop. Roy van Buringen komt langs in de studio en die gaat ons daar alles over vertellen. Over hoe het gegaan is, want ik zag hem vanmorgen al heel vroeg. Op de markt druk in de weer met alles uh, te regelen. Dus om kwart over twee komt Roy van Buringen langs om erover te praten. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, kwart over drie gaan we praten met Willem Harder. Want Willem Harder, vandaag is de eerste voorronde van het Nederlands kampioenschap Garnalenpellen bij Talassa op het strand. En Willem gaat ons alles vertellen uh, over uh, hoe het allemaal gaat en of het al volgeschreven is of er nog ingeschreven kan worden. Dus uh, helaas vandaag geen uh, live verslag van Joop Van Nes. Van Joop Van Nes kon helaas niet aanwezig zijn bij de uitwedstrijd op produce SV Zandvoort. Dus, mocht iemand daar nog heen gaan, uh, wil hij dan zo vriendelijk zijn om even de studio te bellen? Om eventuele tussenstanden door te bellen. En natuurlijk tussen 4 en 5 nog meer sportnieuws. Maar we beginnen natuurlijk ook met veel muziek. Ja, hier is Adele en Chasing Pavements. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further.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 Kwart over twee, we verwachten hier in de studio. Die snappen daar natuurlijk helemaal niks van. Op het is de kofferbak verkoop aan de gang. We hadden om kwart over twee afgesproken met de organisator Roy van Buringen. En wat doe je dan? Gewoon even over de speakers hem oproepen. En zo waar, hij is in de studio. Goedemiddag Roy, welkom. Ja, goedemiddag en dag gastartsplein. <laughs> Ja Roy, ja. Zeg, ik, zei het vanmorgen, ik zei het al om bij onze aankondiging begin van het programma, ik liep vanmorgen naar de studio en toen ja. zag ik je al druk en druk in de weer. Hoe laat begon het vandaag voor jou vanmorgen, allemaal? Vanmorgen, ik moet eerlijk zeggen, vannacht ben ik echt al aan het werk geweest, ja. tot twee uur. En okay. om uh, zes uur stond ik weer op het plein. Oké. Okay. Fris kwam... en fruitig. En toen kwamen de eerste, eerste deelnemers van... Ja, er stond van de... al één mevrouw. Die was er al? Ja, die was er al. Oh, dit was mooi op tijd. En Zo. die stond genezen op de lijst. Dus oh. dat was nog grappiger. Ho, ho, hoe kan dat dan? Ja, een kleine miscommunicatie. Maar dat kan gebeuren met internet. Ja. ja. Maar je hebt er prachtig weer bij. En we uh, zien, het is gezellig druk op het Gasthuisplein. Er is weer ja. leven op het Gasthuisplein. Inderdaad, leven op het Gasthuisplein. En dat is weer, buiten dan de grotere evenementen, ja. mogen we hier wel weer trots op zijn, denk ik. Ja, dat is toch weer een hartstikke leuk evenement. Ja. Want uh, het stond vorige week namelijk al, was het al te lezen, dat de kofferbakverkoop dit jaar al een groot succes zou zijn. Ik denk, ja. hoe, hoe kan dat nou van tevoren al bekend zijn, dat het een groot succes is? Nou, we zijn eigenlijk uh, zijn we in totaal drie maanden mee bezig geweest. We wisten dit natuurlijk al wel een jaar geleden, dat we het gingen organiseren. Ja. Het zou eigenlijk ook het voorjaar plaatsvinden, voor de eerste keer. Maar om, omdat het uh, nieuw was, moesten er toch een paar dingen beter geregeld worden, ook met communicatie naar de gemeente toe, ja. en uh, naar de andere organisatoren toe. Dus we hadden besloten om het te schrappen, ja. en dan echt of onze volle inzet in deze kofferbakverkoop te zetten en uh, ja je ziet het resultaat. Ja, geweldig. Hartstikke gezellig, ja. gezellig druk op het Gasthuisplein. Heb je al met uh, wat mensen gesproken die uh, de zaken hebben daar uitgestald? Ja, ik heb uh, met uh, diverse mensen gesproken. Ik ga ook zo meteen mijn uh, rondje maken. Ja. Ik ga bij alle verkopers toch even langs om een babbeltje te maken. Of ze ja. het naar nou hun zin hebben gehad. En of er misschien ook nog wat puntjes zijn. Wat volgend jaar beter kan. Ja, want uh, die feedback kan je natuurlijk wel weer gebruiken voor een eventuele vervolg van een koffie. Ja, heel graag. Werken. Ze mogen mij zelfs aan, aan mijn truitje trekken. Van uh, Roy, ik uh, heb nog een tip voor je. Heel ja. graag zelfs. Ja. Je leert overal van. Maar nogmaals, heb, er zijn al reacties. Hebben ze het een beetje naar de zin? Ja. Is de verkoop, loopt dat een beetje? Nou, ik moet zeggen. Vanmorgen liep ik dan over de markt. En ik ben er echt tien keer overheen gelopen. Omdat ik toch marktmeester ben. Ik moet toch een beetje controleren of er uh, ja. eerlijke spullen worden verkocht. Ja. Nou, dat is, ik heb geen uh, klacht ook gehad erover. Maar ook zelf niet uh, ondervonden dat het er, dat er toch een beetje misging. ging. Nee. Maar, uh, maar ja, ik zie dan aan het van vanmorgen tot nu ja yeah zie ik een heel groot verschil hoeveel minder spullen er liggen. Dus ja. ik ga ervan uit dat er heel veel mensen goed hebben verkocht. Tot nu toe? Want het, ja. tot hoe laat gaat het door? Tot vijf uur. Tot vijf uur? Ja, tot vijf uur. Helemaal goed. Maar ja, dankzij het mooie weer speelt natuurlijk ook een rol. Uh, dat, dat, natuurlijk, uh, dat natuurlijk zeker. Ja. En wat ik wel even wil benadrukken. Uh, er zijn natuurlijk heel veel zandvoorters hier op het plein. Ja. Die even komen kijken. Ja. Maar ik merk ook dat er ook van ver weg mensen zijn gekomen. Ja. En ook deelnemers van ver weg? Ja, ook deelnemers. Utrecht, Den Haag, Rotterdam zat erbij, ja. Lisse. Dus dat is wel leuk dat er ook mensen uit uh, ja, de buitenzand komen. Ja, helemaal goed. Leuk. Ja. Dus uh, nou, de, je zei het al, de samenwerking met de gemeente die was, die werkte goed. Ja. Helemaal top. Ze zijn ook langs geweest net. Ja. En uh, ze zeggen van, uh, ja, dit moet gewoon twee keer per jaar georganiseerd worden. En dat gaan we ook volgend jaar zeker doen. Oké. Okay. Goed. Uh, moet ik toch, kom ik toch nog even op, uh, terug op het uh, kunstvestij. Ja. Wat vandaag ook zou plaatsvinden. heb ja. ja, Dat ja, gaat nu ja. door. Nee, dat is niet doorgegaan. Okay. En uh, als ik het erover heb, word ik, ja. krijg ik een brok uh, in mijn keel. En uh, ja. er is natuurlijk afgelopen tijd hoop over geschreven en over, uh, over gepraat. Ja. En uh, het kunstenstijn, ja, ja, dat was gewoon uh, mijn kindje. En het uh, is helaas gewoon uh, zo gelopen vandaag dat de finale eigenlijk plaats zou vinden hè, bij Mango's Beach Bar. Dat ja. was ook echt een heel mooi weertje ja. voor ja, het strand. Ja, je had alles mee gehad. Ja. En uh, totdat ik gisteravond na mijn werk. Mijn e-mailbox opende. Oké, okay, ga verder. En toen schrok ik. Wat stond erin? De geluid afgezegd. Uh, drie artiesten die... Zouden komen. Zouden komen. En toch niet komen. Ja, dat kan niet. Uh, nee. Dat is geen uh, kwaliteit. Nee. Eh, ja, ik doe nu vijf jaar het en maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nou. Sneu voor je. Ja, het is uh, zo jammer. Want je, als organisator word jij er echt wel op aangekeken. Ja. En dat is logisch. Natuurlijk is dat logisch. Ik ben de organisator. En dan betekent het wel dat, dat ik ook de hoofdverantwoordelijke ben. En zo wordt het ook gezien. Ja, maar mensen helaas, die een dag of twee dagen van tevoren ja. afzeggen met, met zo'n e evenement. dat is ja. toch een moraliteit van. Uh, nou ja, nou, dat piep, piep. heb ik. Al, ik, heb ook een, uh, <laughs> ik heb ook een open brief uh, geschreven op Facebook vanmorgen. Ja. Of vannacht eigenlijk. Vannacht ook, oké. Om twee uur. Eh, ja. Om precies te zijn. En, uh, want ik, uh, ik, ik trok het even ook echt niet nee, meer snap ik. En, uh, maar ik wil wel één ding gezegd hebben, ja. ik wil echt voor de afgelopen tijd uh, ook rondom de kunst zijn, Mango's beachbar heel erg bedanken ja. de, het geluidsbedrijf die dan eigenlijk zou invallen, wil ik heel erg bedanken, ja. en natuurlijk de juryleden Betty en Corrie Lodewijk ja. en uh, ja en natuurlijk de deelnemers, de twee deelnemers die, die de, wel die, ja, waren gekomen. God, ik zeg ook, die compenseer ik ja. de, ze zouden voor een prijs strijden vandaag. En die prijs is door een door neus eigenlijk geboord. Ja. En uh, ze krijgen gewoon een, in een kleine vorm een cadeautje van ons. En uh, wat het zou zijn, daar komen ze binnenkort vanzelf achter. Helemaal Hart. goed, Roy. Maar je gaat nu uh, lekker genieten van uh, de markt verder. Ja, Tot aan vijf uur, hè. En daar word ik dan weer blij van. Kijk, goed, Dat trekt we er ook weer Helemaal doorheen. goed. Super. Bedankt voor je komst naar de studio. Is goed. Dus jullie ook bedankt ook voor het geluid buiten natuurlijk, hè. Graag gedaan. En nogmaals, dag, gastersplein. plein. <laughs> okay.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 Je moet met een scheutig het water loopt blij. Een keulse pot, een kolenkit, een steelpan waar een gat in zit. En naakte eten je maar dan zonder koud. Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt Een zoetje en toch is het fijn. Mijn waterlooplijn, o waterlooplijn, Oh, waterlooplijn. Oh, oh, het is mooi en lelijk, tegelijk. armoedig klein, en de Het is mij, moet met een zoetje We draaien hem speciaal voor iedereen hier op het gasthuisplein. I'm Radio op deze zonnige zaterdagmiddag. Jorgen de Dexys Midnight Runners en come on En of het ook zo zonnig blijft en of we vanmorgen ook een zonnige dag krijgen, horen we nu van Lex van der Hoorn. Want Lex, het is precies half drie en dat betekent dat jij in de studio bent. We zijn nog een beetje twijfelen op het strand of in de studio, maar het is de studio geworden. Goedemiddag. Goedemiddag Rob. Ja, het is een beetje twijfel weer, ja, dat klopt. Ja, he? ja, het begon vanochtend echt bewolkt. Ja, klopt. Dat, dat had je ook goed in de weersverwachting weergegeven. Ja, dat was het weer wat ik gisteravond gemaakt had, hoor. Dus weer, de, de verwachting van gisteravond was dat. Ik heb er niks aan veranderd. En nou, hij was goed. En dat was, goed. Hij was wederom goed. Maar dat was de bedoeling ook. Want anders heb je er niks aan. Nee, ja, ja, dat <lacht> lijkt <van>. mij. <lacht> ja. En uh, ja, vanmiddag uh, hebben we flink wat uh, opklaringen. Maar er hangt toch nog wel wat bewolking uh, boven de Noordzee. Die komt uh, zo heel langzaam deze kant op. Maar het blijft gewoon vriendelijk weer vanmiddag. De bewolking gaat uh, in de loop van de nu, na nu, wat, uh, wat toenemen. Maar het blijft gewoon vriendelijk droog weer. Dat en, horen ze graag op het gasthuisplein. Ja, nog een keer. vriendelijk droog weer. Jee! <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Met een matige westelijke wind... En de temperatuur die zit rond de 18 graden vanmiddag, dus... Keurig. En dat is ook de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, 18, 19 graden. Oké, okay, maar in de zon heb je geen jas nodig, nee. toch? nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Niet nodig. Nee. Ik, ik ben er ook zonder jas gekomen. Ja, dat is ja, waar. Hij heeft in mijn ogen toch een iets dikkere trui aan dan uh, normaal. Nee, dit is een heel licht truitje. Een sport truitje. Oké, okay, dat is voor degenen die op de webcam uh, meekijken. Ja. Hij heeft een uh, heel lichte ja. <laughs> zo <'n> surf... <laughs> zo surf truitje. Ja. <laughs> zo'n shirtje. Ja, zo zo'n C C ook opstaan. Dus uh, <laughs> ja. De, ja. Ah, ja. Nou en morgen, dan gaan we dan gaan we over het weer door natuurlijk. Ja, hè? uiteraard. Morgen. Dan.. Uh... ...is het toch wel meest bewolkt. En uh, in de ochtend uh, zou de zon nog even kunnen gaan schijnen... ...maar het is toch meest bewolkt. En als je de hele dag zon wilt hebben... ...dan moet je Zandvoort verlaten en naar het oosten vertrekken. En achter Utrecht... ...en dat is dan ongeveer de Veluwe, zo in die hoek... Ja. ...daar blijft morgen de hele dag de zon schijnen... ...maar niet in Zandvoort... Nou. Het, is, het is nu andersom als in het voorjaar. Hè? Het, het zij zo. Ja, het zij zo. In het voorjaar is meestal wel andersom. andersom. En in het najaar dan is het u andersom. Maar het is toch wel meest zonnig, of niet? Nee, meest bewolkt. Meest bewolkt? Ja. ja. Hé? Ja. Luisteren. Luisteren, op. Ja, ja, ja, ik dacht dat ik dat gelezen had bij je, maar nee. ben ik heb het verkeerd gelezen. Nee. O oh jee. Nee, morgen is meest bewolkt. En er staat een matige, in het dorp een matige wind. En op het strand een vrij krachtige zuidwestenwind, 4 tot 5. En de maximumtemperatuur gaat wel wat omhoog, die gaat naar 19 graden. Dus, ja, oké. Okay. Slecht. Nee. En het blijft waarschijnlijk ook wel droog. Misschien een heel klein eh, mottertje. Ja, maar dat... Maar daar praten we niet ja, over. Dat mogen we verwaarlozen. Nee. Dan gaan we naar de maandag. Dan is er veel bewolking en dan is het kans op een bui. En er staat een matige op het strand een vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur die zit rond de 18 graden. Dinsdag had ik een fietstocht gepland in de ...in Noord-Holland, uh, bergen... ...schorel ja. in die hoek. Maar? Heb ik <laughs> Dat uh, betekent niet veel goeds. Dat, nee. Want het is dinsdag wisselend bewolkt... ...en toch wel uh, een grote kans op uh, her en der en bui... ...en die her en der, dat is meest uh, boven het Noordzeekanaal. Dus uh, ik ga, ga. niet. Nee. je gaat niet. <laughs> en er staat aan een matige op het strand vrij krachtige westenwind. En de temperatuur die zit, ja, schrik niet, 16 graden. Oké, okay. ja, dat is dan inherent aan het weer. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en uh, de dagen daarna blijft het ook wisselvallig. Daarna blijft het wisselvallig? Ja, het blijft... Je <lacht> krijgt fans, Lex. Ja, ja, Handtekening hondtekening uit, je <lacht> <Ik> krijgt <vensen. lacht> fans. Je moet straks even het gas en plein op, ja. want volgens mij kan je wat te drinken. Ja. <lacht> Oké. Okay. Dus uh, ja? ja wat, uh, wat verwacht je van de komende tijd? Nou ja, de, de komende week blijft het gewoon wisselvallig. Met uh, vrijwel elke dag kans op een bui. Oké, okay, nou we gaan het nalezen op jouw internetsite www.meteopagina.nl. Maar je zit daar niet alleen, uiteraard ook op Twitter. Hoe kunnen ze je volgen? Het Meteopagina. Het Meteopagina. @meteopagina. Simpel, simpel. En op TV natuurlijk, hè? Ja, kanaal 40. Kanaal 40, elke dag. En je kan gewoon achter hem aanlopen, lopen, kan ook, kan je hem ook volgen. Ja, ja, ja dat kan ook. Zal dadelijk op het gastensplein, Lex van Oren. Oh jee, Lex. In zijn witte tenue. Ja. Ja. Met blauwe kraag. Met blauwe kraag. Dat is Lex van Oren. Hij komt zo meteen weer op het gastensplein. Dus, hey Lex, we gaan je volgende week weer spreken. Zo rond half drie bij CFM. Oké okay Rob, tot volgende week. Hartstikke bedankt. En die programma werd mede mogelijk gemaakt door Rosarito Kleedje Social. Dan was het weer. Ja en dan moet mijn plaatje wel je natuurlijk. Oké, okay, ja, dan komt hij aan. Komt hij aan? Komt hij aan? Niks aan het Van de single van Spargo en You and Me Het is een hele eenvoudige overgang naar uh, Jacques Jongens. You and Me Hallo Jacques, welkom Hey Rob Hey, goedemiddag Alweer? Alweer, ja sure. en jij, jij hebt zo van, de, van de week zo'n mooie avond gehad waarschijnlijk met die geweldige uitslag van de verkiezingen, daar hebben we het over. Ja, nou, die, wist, die wisten we eigenlijk al om zeven uur zo'n beetje. Ja, toen zat het erin, hè? Ja, toen zat het er al in met de prognose die toen gegeven werd. Die, die is eigenlijk maar weinig veranderd. Het enige zijn de rechtszetels die, uh, die verdeeld zijn. Waardoor de PVDA even wat een zeteltje kwijtraakte aan GroenLinks. Maar ja, dat is hun eigen schuld eigenlijk. Omdat ze een verbindenis aan waren gegaan met die partij. Uh, de VVD de grootste zeg ik jammer. Ik gooi me er maar in. Ja, ja. Maak van je hart geen moorkuil. Uh, nee, ik had, ik had liever een, een, een, een mogelijkheid gezien zien voor een kabinet met een wat meer linkse inslag, maar het ziet er toch echt naar uit dat we weer naar een, naar een paars kabinet gaan. Ja, een beetje pa paarskleurig dan. Ja, ja precies. lichtpaars paars. Maar welke partijen moeten er dan nog bij komen, denk je? Zou je denken? Ja, nou dat wordt moeilijk, want uh, ik zou zeggen de SP, omdat die toch de derde grootste partij is, maar ik weet niet of de VVD zo wil, daar zo wild op is, uh, andere mogelijkheid is uh, natuurlijk D66... Uh, CDA, maar ja, het CDA is wel heel erg kwijt geworden. Ja, maar de VVD heeft al gezegd van dat gaan wij niet doen, samen met de SP en de PvdA dus. Nee, precies, dat, dat, dat, dat, dat zou op, op, op problemen stuiten. Aan de andere kant was het wel mooi geweest, dan hadden we gewoon een meerderheidskabinet gehad en dat was dan weer een gunstige ontwikkeling in de ongunstige uitslag. Klopt. Nou, woensdagavond heb je een speciale verkiezingsavond gehad bij CFM. Hoe is dat gegaan? Nou, we hebben voornamelijk veel gelachen en goed vergeten. <laughs> Dat is belangrijk. <laughs> Hebben jullie nog leuke, leuke reacties uh, gehad op de uitzending? Uh, we krijgen inderdaad heel erg leuke reacties op de uitzendingen die we doen. En, uh, en deze waren er inderdaad wat meer dan normaal. En dat uh, gaat meestal via sms of uh, whatsapp. Je kent het wel. Mensen kunnen niet meer bellen tegenwoordig. Zit jij ook alweer in de social media, Jacques? Nou, lichtjes. Lichtjes. Je broer, je broer wat meer, hè? want daar presenteer je het programma samen mee, hè? Ja, daar probeer, daar, daar probeer ik mee te presenteren, ja. <laughs> Oké. Okay. Goed, maar daarvoor bellen we je eigenlijk niet. We waren natuurlijk wel oh. even benieuwd naar hoe die, die speciale verkiezingsuitzending was gegaan. Maar ja, je... ja, er is weinig, weinig politiek aan te pas gekomen, omdat alles al uh, ja. zo vroeg in de avond uh, ja. Ja, redelijk in beeld was. Ja, maar goed, hebt, daarnaast heb je dank, euh, heb ik tenminste mogen waarnemen goede muziek gedraaid. Nog ja, maar, ik kreeg maar... ook een aantal verzoekjes voor Groningse dingen enzo. Dat was wel leuk. Nee, <laughs> hey, wat een toeval. Met die kwam. Met die nee, kwam. dat is dat, dat, is dat nee, social media. Nee, ja, ja, geen flauw idee. Nee. Maar goed, Jacques, waarvoor je, voor we wilde echt gebeld hebben is, je gaat nog een ander programma doen voor CFM. Ja, keer terug naar mijn oude liefde, hè. Vertel. Uh, ik ga eens in de twee weken op de woensdagavond uh, weer wat doen met uh, klassieke muziek. Geweldig. Want ik, ik weet uh, uit ervaringen en uit enquêteformulieren dat dat nodig gemist werd op CFM. Maar is dat zo? Ja, is zo. Ja. Anders zou ik ja. het niet zeggen, Jacques. Oké. Okay, dus jij pakt dat uh, stokje uh, over, om het, of aan moet ik zo maar zeggen, of jij neemt de uitdaging ja, op. Ik pak, ik pak het weer op, hè, want vanaf uh, ja. 1999 tot 2000... Uh, ja. Heb, ik, heb ik ook een klassiek gedaan in eerste instantie met Simon Roberts van Classic Concerts omdat we toen zaten voor de uitvoering van de Carmina Burana van Norf ja. en uh, daarna wat, wat erg leuk was moet ik zelf zeggen met Jaap Koper als, als technicus alleen en uh, ja, daar hebben we gewoon hele leuke uitzendingen mee gemaakt kunnen we Karimna, zoals je dat net zei, ook weer op CFM verwachten? Een speciale uitzending? Sorry? Nou, weet, weet ik niet. Weet kijk, begin van het jaar hadden het, we er maar met... het, het is een vrij ingewikkeld stuk. Waar ja. um, ook een hele hoop over te vertellen is. Dat, dat, ik, ik zou niet weten in wat voor ik zou moeten gieten. Want als je het goed wil doen, ja. dan moet je naar elk stuk, moet je gaan onderbreken. Om te vertellen wat er in het volgende stuk wordt gedaan. En, en waarover gezongen wordt. Uh, stukken op zich zijn allemaal uh, redelijk kort. Dus je krijgt dan een programma waarin vrij veel gepraat wordt en, en wat minder muziek is. neem niet weg dat het een heel interessant stuk is, maar ik zou niet weten in wat voor vorm ik dat zou uh, moeten gaan gieten. Sterker nog, ik weet helemaal nog niet in wat voor vorm ik dit programma moet gaan gieten. Ik uh, laat het over me heen komen en uh, laat het ja. lekker groeien. Oh, Robert jan we hebben in ieder geval een kenner aan de telefoon. En een ja. kenner die presentator wordt dus van de CFM Klassiek op de woensdagavond. Eén keer in de 14 ja. dagen. Ja, één keer in de 14 dagen. Aanstaande woensdag ga, ga je, zoals wij dat in Groningen zeggen, ga je los... Ah ja jong. Mooi kerel. Maar, ja, geweldig dat je, dat, je weer, dat je terug bent, want dat kan ik dan zeggen op CFM. En ik denk dat een heleboel klassiek liefhebbers blij zijn dat je, dat je weer terug bent met het programma. En het, jouw kennen. zal... Het. Nee, maak je maar geen zorgen. Dat komt wel goed. En het voordeel is, het is laagdrempelig en het kan alle kanten op. Ja, het wordt, wordt zeker laagdrempelig gehouden. We gaan uh, natuurlijk wel uh, zoals ik altijd zeg, stukjes voor de opvoeding draaien. Ja. Waar, waar men wat, uh, wat meer moeite voor moet doen om dat uh, te kunnen volgen. En dan moet je denken aan componisten als Stravinsky, Arvo Part. Zo is er nog een Poolse componist die hele mooie dingen maakt. En dit zijn allemaal mensen die nog leven. Dus dat is een wat, uh, wat modernere setting, maar zeker niet minder interessant. Jacques, ga je alleen uh, digitale opnames draaien of ook uh, ja, van het uh, ouderwetse ja. viniel? Nou, jij kent, het, jij kent het antwoord al. Ja, als ik denk je dat verniel er komt. Ja, dat komt er vast Ik vraag niet stellen. Nee, precies. Ik had het niet anders verwacht. <lacht> nee, vrij veel uh, zal op Vinyl zijn. Ja. En dat heeft er uh, gewoon mee te maken dat. Uh, heel veel van de opnames die, uh, die ik wil draaien, die, uh, die zijn wel op te krijgen. Maar Viniel geeft toch net eventjes dat tikje emotie meer. Geweldig. Wij zijn ons. Dat zoek ik. Ja. Wij zijn ontzettend blij dat je, dat je weer terug bent met CFM Klassiek. Mooi. Geweldig. Wij verheugen ons erop. Aanstaande woensdag, 8 tot 10. 19 september, daar hebben we het dan over. Jacques, dankjewel hè. Dag jongens. Dag, Dag. Jacques. Dat was Jacques Jongmans. En uh, ja, normaal gesproken zouden we dan Klassiek moeten gaan draaien. Nou, dat heb ik toch maar even gelaten. Maar wel een heel mooi nummer wat er nu aan gaat komen. Hier is Matt Bianco en More Than I Can Bear. Met Janko en Moorden, Eikenberger weer alweer aan het einde van de uur heen Kom op, Jan. Ja, maar geweldig, ja. En CFM klassiek weer terug op de radio. Ja, helemaal super, vanaf aanstaande woensdag onderweg van 8 tot 10 uur. Wij zijn er zometeen nog uh, twee uur lang met uiteraard uur 2 en 3 van Zandvoort op zaterdag. Oh. Graag tot zometeen voor meer muziek en informatie bij CFM. En Duran Ren de reflex is de voor drie uur.